12 uur. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Meer onthullingen over dopinggebruik bij Raboploeg. Meerderheid Egyptenaren stemt voor grondwet, zegt Moslimbroederschap. En Noord-Korea kan met raket Westkust-Amerika bereiken. Het weer vanmiddag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger... maar het blijft grijs. Het wordt 9 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. Morgen in het noordwesten regen. In het zuidoosten een groot deel van de dag droog. De onthulling van NRC Handelsblad gisteren dat er binnen de Rabobank wielerploeg georganiseerd doping is gebruikt, galmt nog na. De druk op de toenmalige renners om met een bekentenis te komen lijkt steeds groter te worden. Wielerverslaggever Gio Lippens. Uh, Gio, Michael Bogert heeft tegenover de NOS gezegd dat hij geen kop van Jut wil zijn. Wat wil hij daarmee precies zeggen? Nou, wat hij daarmee precies wil zeggen, dat weet alleen Michael Bogert natuurlijk. Uh, aan de andere kant wat wij kunnen interpreteren daaruit is dat hij uh, vindt... dat hij vooral niet met onthullingen of eventuele toespelingen moet komen over die periode. Uh, omdat hij dan vindt dat hij de enige is die daarmee naar buiten komt. En hij zegt ook letterlijk, uh, la, ga maar eens bij mijn ploeggenoten langs. Ga maar eens bij andere renners uit die generatie langs. En dan uh, moet je maar zien of je dat hele verhaal uh, naar buiten krijgt. Uh, Bogert wil in ieder geval niet de rol spelen die bijvoorbeeld Steven de Jong heeft gespeeld. Hmm. Uh, oud renner natuurlijk van Rabobank, van uh, Quickstep, van andere ploegen, die uh, als ploegleider van uh, Sky een verklaring moest ondertekenen dat hij niets met doping te maken had gehad. Hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan, werd ontslagen bij Sky en heeft toen toegegeven dat hij EPO gebruikt heeft. Nou boog het in ieder geval duidelijk niet die rol spelen. Nee, en tot nu toe heeft hij ook altijd heel stellig ontkend dat hij doping heeft gebruikt en dat hij bloedtransfusies heeft ondergaan. Laten we even luisteren wat hij in het verleden zei. Dat is klinklare onzin wat, uh, wat, wat daar staat. Dat ik uh, een, uh, aan een machine zou hebben gelegen. Dat, dat iemand dat tegen hem heeft verklaard. Dat is, uh, dat is pure onzin, ja. 100%. En daar blijft het voor dit moment bij? Daar blijft het voor altijd bij. En kun je nu zeggen dat er dan een soort van ommekeer is bij Bogert? Nee, er is geen ommekeer. Alleen de situatie om hem heen is natuurlijk aan het veranderen. Want ja. uh, laten we heel eerlijk zijn, er komen steeds meer verklaringen van renners, al dan niet anoniem, uit die periode. Die zeggen dat er in die tijd wel degelijk ook bij Nederlandse ploegen doping werd gebruikt. En nou ja, het verhaal van NRC was daar gisteren natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja, en er is ook nog een verklaring, je zei het al, van een andere anonieme Rabo-renner die toegeeft dat er doping is gebruikt. Hoe zit dat? Ja. Ja, wij uh, na het uitkomen van het usada rapport zijn we bij de NOS natuurlijk ook met uh, allerlei mensen in het wielrennen gaan praten. Daarvoor deden we dat natuurlijk ook al. Maar in ieder geval, toen ging het wat uh, specifieker over de problemen die er in die tijd zijn geweest. Ja, en het beeld dat daaruit naar voren komt is toch dat. Uh, er... Eigenlijk twee golven zijn geweest. Er is een golf uh, geweest uh, in het begin van de jaren negentig. Toen met name de Italiaanse renners nogal hard reden. De Nederlandse renners als patatgeneratie werden neergezet. Mm. Daar is toen toch wel een besluit uitgenomen bij Nederlandse ploegen. Van oké, okay, wij gaan nu ook maar meedoen aan dat grote spel. En die uh, anonieme Rabo-renner die we hebben gesproken. Die zegt heel duidelijk na de Tour van 1999. Een absoluut dramatische Tour. Dat was het jaar na die dopingtour met Festina en TVM. Uh, Rabobank presteerde daar nauwelijks iets en na die tour zijn we bij elkaar gaan zitten, zegt die renner... en hebben wij besloten dat we ook mee gaan doen en hij... Hij vertelt ook precies hoe hij op dat moment aan EPO kon komen. Hij vertelt ook dat de ploegleiding en met name de, de, de, de medische begeleiding de arts daarvan wist. En ja, dat was zo gedetailleerd dat wij ervan uitgaan dat die uh, renner zeker de waar, waarheid spreekt. En uh, ja, daarmee komt het beeld toch wel heel duidelijk uh, boven, boven tafel van hoe er uiteindelijk bij de Raboploeg ook werd omgegaan. Maar ook bij die andere Nederlandse ploegen die daarvoor hebben gereden uh, met doping. Gio Liepens, dankjewel. De moslimbroederschap in Egypte zegt dat een meerderheid in het referendum over de grondwet voor heeft gestemd. Gisteren was de tweede dag van het referendum en verspreid over de twee stemmingsdagen zou ruim 60% hebben ingestemd met de nieuwe grondwet. Contact met correspondent Sander van Horen. Sander, de officiële uitslag is er nog niet, maar kunnen we er nu vanuit gaan dat er een ja is uitgekomen? daar mag je wel van uitgaan. Uit de eerste ronde kwam dat beeld al naar voren. En als je kijkt welke mensen gisteren gestemd hebben, mag je aannemen dat dat beeld alleen maar sterker wordt. Dat men dus in kleine meerderheid voor ja heeft uh, gestemd. Ik was bijvoorbeeld twee weken geleden in een provincieplaatsje, Baniswijf, waar heel veel mensen zeiden, tuurlijk hebben we kritiek op het beleid van de Moslimbroederschap, maar stabiliteit, dat is wat we nu willen. En dus gaan we uiteindelijk toch voor die grondwet stemmen. Nou, er zullen nog wel wat uh, bezwaren ingediend worden door de oppositie, maar ook al krijgen ze in al die gevallen gelijk dan nog denk ik dat dat beeld niet kantelt... en dat we dus een nieuwe grondwet hebben in Egypte. En leggen de tegenstanders van president Morsi zich nu neer bij dat verlies? Nou, dat wordt een grote Interessante vraag. Uh, nee, denk ik, want zij voelen zich gesterkt door het feit dat toch ook bijna de helft van de mensen tegen de grondwet heeft uh, gestemd en zij zullen zich nu gaan uh, beraden. Je hebt natuurlijk in januari uh, de verjaardag van de revolutie en ze zullen dus kijken of uh, ze daar weer grote groepen mensen op de been kunnen krijgen, maar... Wat me wel opviel bij die laatste demonstraties in Egypte is dat het animo bij de tegenstemmers wat minder leeg te worden. Mensen lijken het uh, toch wel overwegend beu te zijn, dat gediscussieerd, die politieke onzekerheid. En dat zie je dus ook op het moment dat je kijkt naar hoeveel mensen daadwerkelijk gestemd hebben. Nog geen 30 procent en de rest heeft dus niet gestemd. Niet omdat ze voor of tegen die grondwet zijn, maar omdat ze zeggen... die politieke discussie in Cairo die gaat compleet aan ons voorbij. Nou zijn binnen drie maanden dus die parlementsverkiezingen. Denk je dat een moslimbroederschap uh, zijn dominante positie kan vasthouden? Nou, dat is geen garantie. Want die moslimbroederschap die begint heel erg uh, impopulair te worden. Dat merk je aan alles. Uh, maar dat betekent nog niet dat ze de verkiezingen gaan verliezen. Dan moet namelijk de oppositie de verkiezingen gaan winnen. Uh, en daar moeten ze toch uh, uh, heel erg over nadenken hoe ze dat willen gaan doen. Die oppositie is verdeeld. Dat is de afgelopen tijd wel wat minder geworden. Maar je hebt dus de kans dat in de aanloop naar de... Uh, Parlementsverkiezingen, die uh, oppositie weer uit elkaar valt. En uh, dan heb je dus uh, te maken met dat sterke blok van de Moslimbroederschap. Een goed geoliede machine, waarvan we dus weten dat ze steun kunnen mobiliseren. Dus uh, dat de uh, uh, Moslimbroederschap de verkiezingen gaat winnen, dat is geen garantie. Maar daarvoor is wel nodig dat de oppositie uh, heel goed gaat nadenken hoe zij de campagne gaan voeren. Oké, okay, Sander van Horen. Dit is het nos journaal Martijn van Beek. Staatssecretaris Teve gaat de paspoortwet aanpassen. Daarmee wil hij voorkomen dat verdachte en veroordeelde criminelen... aan een paspoort kunnen komen en daar vervolgens mee naar het buitenland vertrekken. RTL Nieuws meldde gisteren dat voortvluchtige criminelen... vaak probleemloos een paspoort kunnen krijgen. Er is wel een lijst met mensen die volgens het OM geen paspoort moeten krijgen... maar gemeenten maken daar te weinig gebruik van. En ook blijkt de lijst vaak niet up-to-date. En dat moet anders, zei Teven in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Gemeenten moeten daadwerkelijk hun ambtenaren bij de burgerlijke stand die lijsten wel laten raadplegen. Je moet ze al wel invoeren. En die koppelingen kunnen beter. Mm -hmm. En Plasterk en ik gaan dus de paspoortwet wijzigen om te zorgen dat dat beter gaat. Op de lijst staan nu 217 namen. Terwijl er bijna 1600 veroordeelde criminelen voortvluchtig zijn. Het klinkt dus als een enorm probleem. Maar volgens Steven moet het niet worden overdreven, want er zitten veel buitenlanders tussen. En die hoeven niet op de lijst. Dus het betekent van die 1566 mensen dat er heel veel mensen zijn die nooit bij een Nederlands gemeentehuis komen om een paspoort aan te vragen. Er blijft net ondanks nog een aanzienlijke groep van een aantal honderden personen over. En daar moet je wel gaan bekijken van vervolgens bedenk je nou dat die mensen Nederland gaan verlaten. Dan gaan ze daadwerkelijk ervan door? Als je een nieuw paspoort krijgt, blijven ze gewoon hier en melden ze zich. Er zijn ook heel veel mensen die zich daadwerkelijk melden.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 De VN-veiligheidsraad veroordeelde de lancering... die wordt gezien als een overtreding van een VN-resolutie. De Taliban-strijders hebben in gesprekken met Afghaanse leiders... gezegd dat ze willen samenwerken. Volgens de New York Times zijn de Taliban bereid... om samen met andere Afghaanse partijen te regeren... en zijn ze zelfs bereid om de door de Amerikanen gefinancierde... Afghaanse militairen als hun eigen leger te beschouwen. De krant schrijft dat de Taliban deze verzoenende houding... de afgelopen dagen in Frankrijk hebben laten zien tijdens gesprekken met Afghaanse functionarissen en politici van de oppositie. Waarnemers plaatsen nog wel vraagtekens bij deze nieuwe houding van de Taliban. Ze vragen zich af of de Taliban wel echt bereid zijn tot compromissen... of dat ze alleen maar uit zijn op het winnen van de sympathie van het Afghaanse volk. Prinses Laurentien, de echtgenote van prins Constantijn... hield vanmorgen bij het radioprogramma Vroege Vogels... een eerste alternatieve kersttoespraak...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 klaas Huntelaar heeft zijn contract bij Schalke 04 verlengd. Het huidige contract van de spits loopt aan het einde van het seizoen af... en hij blijft nu tot de zomer van 2015 bij de club uit de Bundesliga. Huntelaar werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht... met clubs uit bijvoorbeeld Engeland. Op de website van Schalke zegt Huntelaar dat hij heeft gekozen... voor de club waar hij het beste gevoel bij heeft. In de eredivisie beginnen over een kwartier twee wedstrijden. FC Utrecht ontvangt in eigen stadion Ajax. Ragnar Niemeijer, eh, ik heb begrepen dat er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen hè, rond deze wedstrijd. Klopt, het is nog net niet laat vrouwen en kinderen thuis, want Utrecht ah. speelt vanmiddag. Maar er is toch wel het nodige geregeld om te zorgen dat het ook eh, zo rustig blijft als dat het nu voor de wedstrijd eh, is. nog 20 minuten ietsje minder tot aan de aftrap en hier voorlopig geen, geen gekke dingen om het maar even zo te zeggen. Maar Halve capaciteit in het uitvak, maar 600 mensen uit Amsterdam. Welkom, in plaats van de 1200 die erin kunnen. Dat vak zit maar half vol. Er is een wegomleiding bij het stadion, omdat er hier tegen Twente niet zo lang geleden ernstige ongeregeldheden zijn geweest op de waterlinieweg. Daar kon je nu niet langs. Een drooglegging van stadion en omgeving. En zelfs de hockeyers van Kampon kunnen vanmiddag niet een biertje drinken, wat toch traditie is daar. En ook een speciaal filmpje, en dat is wel belangrijk, ook op de schermen getoond in een minuut of tien geleden. Jan Wouters, de trainer van Utrecht. En Frank de Boer, de trainer van Ajax, gezamenlijk in beeld. Die hebben daar blijkbaar nog tijd voor gevonden de afgelopen dagen om op het trainingsveld een filmpje op te nemen met daarin de oproep aan iedereen en alles uh, om uh, toch vooral van het voetbal te genieten, het rustig aan te doen en uh, voor een mooie sfeer te zorgen, maar er ook voor te zorgen de oproep richting de supporters om het uh, allemaal binnen de fatsoenlijke perken te houden. Dus uh, er is nogal wat geregeld om te zorgen dat dit geen, uh, geen oorlog wordt vanmiddag. Ja, Van langs het veld even naar op het veld. Zijn er nog bijzonderheden in de opstellingen? Uh, nou ja, Bij Utrecht is het wel aardig dat Leon de Kogel vanaf het begin mag spelen. Gerdent heeft daar toch de afgelopen weken gestaan, maar de Kogel Maakte als invaller drie belangrijke doelpunten. En uh, hij mag het vanaf het begin laten zien. Dat is in het verleden niet altijd een succes geweest. Maar ja, hij zal ook geleerd hebben van toen... En bij Ajax geldt dat er wordt gespeeld in een opstelling die ook uh, van de week Groningen in Groningen met 3-0 versloeg. Dat betekent jong in de spits als rechter middenvelder. Schöne als uh, wat meer controlerend palsen. Er is plek voor hem. En Hoessen zit uh, daardoor bijvoorbeeld op de bank. Al de wereld speelde in Groningen niet omdat Veldman een keertje werd getest of lang de Boer. Maar die Veldman zit op de bank en al de wereld mag het vanaf het begin laten zien. Voor de rest nog een uh, zit ik even te kijken. Een blessure bij Azaren, maar dat is geen nieuws van, uh, van FC Utrecht. Oor staat op de team en Zulo dus in de basis. Oké, okay, dankjewel Ragnar Niemeijer in Utrecht. Dan gaan we naar Waalwijk, want daar begint zo de wedstrijd tussen RKC en Willem 2. Bas Tichler is daar. Bas, kan de hekken sluiten het jaar nog een beetje afsluiten met een goed gevoel? Ja, nou ja, dat zou maar zo kunnen. Want uh, de maand december is tot dusver voor Willem 2 een hele behoorlijke geweest. In ieder geval tegen Heerenveen. In het begin van de maand de tweede overwinning geboekt. Dat geldt eigenlijk ook wel voor RKC dat naar vermogen draait in de voorbije periode. RKC heeft dezelfde elf vanmiddag in het veld staan als in de wedstrijd tegen Vitesse vorige week. Bij Willem II één wijziging. Hans Mulder heeft last van zijn hemstring, speelt niet. En dat maakt dan de weg vrij voor Robbie Haamhouts in het elftal van de Tilburgers. Vergeleken met het duel in Utrecht is het hier gemoedelijk in Waalwijk. Hoewel dit duel, een derby natuurlijk, Waalwijk tegen Tilburg, ook hier zelfs te boek staat als risicowedstrijd maar ik denk dat je hier nog rustig een rondje rond het stadion kan lopen... zonder dat dat voor problemen zorgt. Wat dat betreft um, straalt hier de Brabantse gastvrijheid nog wat op ons uit. En dat is misschien maar goed ook. Tot besluit van deze uitzending nog een keer de hoofdpunten. Een oud-rabo-renner heeft anoniem tegen de NOS gezegd... dat er een dopingprogramma was bij de Wierenploeg. En oud-rabo-renner Michael Bogert zegt dat hij geen kop van Jut wil zijn in de dopingzaak... De meerderheid van de Egyptenaren heeft voor de grondwet gestemd... dat zegt de moslimbroederschap, de partij van president Morsi. En volgens Zuid-Korea heeft Noord-Korea een raket ontwikkeld... die de westkust van Amerika kan bereiken. En dit was het uitgebreide NOS-journaal, straks de perstribune van Max.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 Welkom bij deze persconferentie. We haalden hier over de sterren. Ja, is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, de perstribune, inderdaad het programma... waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast dit uur, deze stem. Aan het begin van de avond spoedt Nederland zich huiswaarts. Het is weer etenstijd. Het ideale moment om eens rustig de dag door te nemen. Michael Abspoel, De Stem, ook een van de samenstellers van Man bij het Hond. Het programma bestaat in 2013 alweer 15 jaar. komende week zijn er kerstspecials te zien. Na ene, een gast uit de sportwereld. Een gast, de Ariaan. Ariaan van het grote Ajax uit het begin van de jaren 70. tv Russen Ron Gouwen is er met Cassie kijken. Waarover, Ron? Nou De Blonk deze week een hoop goud op de buis. Er werden namelijk allerlei prijzen uitgereikt... Dus daar ga ik zo meteen ook mee door. Ik ga nu mijn smoking aantrekken. En dan kom ik zo meteen met mijn eigen gala der galas. Tot zo bij Cassie kijken. En een gesprek met Paul de Leeuw over zijn bewogen jaar 2012. En uh, onze vliegende keep, Zul van der Wart. Ja, ik uh, ben in de persruimte bij Feyenoord. En dan praat ik zo meteen met Ronald Koeman. Ronald Koeman heeft een heel goed jaar gehad met Feyenoord. Hij uh, ja, doet het goed. speelt vanmiddag tegen FC Groningen, de club waar hij begon is. En uh, ja, we gaan het eens hebben over uh, het afgelopen jaar. Utrecht, Ajax en RKC Willem II zijn de voetbalwedstrijden... die we gaan ja. volgen vanaf half 1 natuurlijk op Radio 1. Vragen aan onze gasten kunt u kwijt op deperstribune.nl... of op Twitter, hashtag deperstribune. Michael Abspoel, goedemiddag, fijn Go dat je er bent. Goedemiddag, uh, Govert. Ja, we herkennen jou natuurlijk als de stem van uh, man bij het hond... maar je bent ook samensteller van dat programma. Ja, dat zegt uh, kijk of luisteren natuurlijk helemaal niks... maar ja, ik ben eigenlijk programmamaker ook... Een van de vele programmamakers van Man bij het Hond. Ja. Geef eens een beeld van wat een samensteller doet. Uh, nou, eigenlijk letterlijk uh, samenstellen. Uh, dat betekent dat we... Ja, het is een magazine, dus er zitten heel veel onderdelen in Man bij het Hond. En uh, ja, met elkaar maken we een soort goede line-up elke keer. En die vernieuwen we ook steeds. En dat is wat we doen. En een samensteller beoordeelt ook uh, mede de... Ja, de ideeën die er zijn van de redactie. En je moet de montages bekijken en doornemen met de verslaggeving... Ja. van hoe gaan we dat uh, allemaal, uh, dat varkentje even opzetten. Zeg maar, Laten we dan gewoon een willekeurige dag uh, pakken. Jouw dag begint. Uh, waarmee en hoe laat? Nou, in wisseldienst uh, hebben we dus zeg maar de, de ochtend. We proberen altijd iets uh, met het actuele nieuws te doen. Dus in een kleine kernredactie komen we samen... En dan gaan we allerlei ideeën bedenken bij het nieuws. Dat noemen wij dan ja, uh, zeg maar toch uh, net even anders tegen het nieuws aankijken dan de rest dat doet. En ja, uh, zodra we dat idee dan hebben, dan uh, gaan ze op pad. En dan begint eigenlijk de rest van de, de samenstelling ja. van de dag. Maar waar, val, waar valt het oog uh, van jullie op als je zo'n ochtend door de kranten bladert? Ik bedoel, waar zoek je naar? Ja, kijk, de grootste kick is altijd wat ik vind, is om bij groot nieuws, uh, economisch nieuws. Uh, er is weer wat met de Grieken of uh, Rutte heeft uh, sorry gezegd. Ja, wat doe je daar dan mee? En uh, ja, ik denk dat dat, groot nieuws klein maken, dat zeggen wij altijd. En klein nieuws groot, dat is een beetje onze slogan. Dus ja, uh, dat is de, de grootste kick om iets uh, bijzonders te vinden bij groot nieuws. En nu de kerstspecials. Uh, wat is ja. de kern uh, van de specials? Ja, nou ja, het draait uiteraard altijd om gewone mensen bij Nederland, bij man, bij het hond. We zijn 100% bnr vrij, dat is ook niet onbelangrijk. En uh, ja, dat betekent dat gewone mensen weer centraal staan. En het bijzondere in die gewone mensen. Dus dat betekent dat we in een volkswijk in Leeuwarden zijn... om te kijken hoe mensen daar met elkaar uh, de kerst uh, echt intens uh, beleven. Maar we hebben natuurlijk ook een man die met, bijvoorbeeld met kalkoenen praat... Uh, voordat ze uh, de klos zijn voor de kerstmaaltijd. En ja, het kan ook gaan over gewoon mensen die, uh, ja, die uh, hun eerste kerst moeten vieren... zonder man of kind of uh, ja, gewoon eenzame kerst doorkomen. Zeg. Ja. En zo nog veel meer natuurlijk. Want we ja, hebben je hebt natuurlijk ook de kerstslag. Want dat oh. is ook niet onbelangrijk. Want uh, er is een echte heuse uh, competitie van wie wordt de kerstman 2012. Dat zijn echt vijf kerstmannen die ook, dat ook uh, in een vrije tijd doen. En uh, ja, dat is een enorme battle die ik mag je niet missen. Of hoe vind je dat zo typisch? Ja, nou, dat is ja, de meest dat is geheim, gestelde natuurlijk. vraag natuurlijk altijd bij man met hond. Ja, uh, ik zeg altijd goed zoeken. Dat is de makkelijkste, ja. het makkelijkste antwoord. Ja, ik zeg altijd tegen de redactie: ja, primair begint het gewoon. Je moet nieuwsgierig zijn naar mensen en goed om je heen kijken. En uh, ja, je moet een bepaalde manier hebben van kijken natuurlijk. En los van wat er in kranten, regionale kranten staat, tips, we krijgen ook steeds meer tips van mensen ja. die, uh, die zeggen, nou mijn, ik heb een man in de straat, woont, dat is een man bij het hond type, dat is dan, mensen gaan een beetje met je meeleven en meedenken, dus zij zijn eigenlijk ook een onderdeel van de redactie geworden eigenlijk. Michael, Michael Abspoel, uh, we kennen je natuurlijk van man bij het hond, maar we hebben een minuutje met allerlei momenten uh, van jou op een rij gezet. Zit ik hier goed voor de Israëlreis? Ja ja. ja, ja. Bent u de reisleidster? En Michael Abspoel. Janita Haar. Michael Abspoel? Ja. Even kijken. Ik eien. zal er bovenaan staan. Hè? Nou, want ik ben Kees Scheffers, ik ben recordhouder. zit. welkom bij dit programma Man bij het Hond. Het zal niemand ontgaan zijn: de hockeydames zijn in Duitsland Europees kampioen geworden. Maar er was nog een andere vaderlandse ploeg in Duitsland die de Europese titel binnenhaalde. Hannibox vindt dit geen kinderspel en vraagt. Wanneer is u zit schandalig gedragen? U kent mij waarschijnlijk als de stem van man bij het hond. Het wordt een tweede natuur als je bijna 2500 keer... dit soort teksten hebt moeten uitspreken. De winnaar van de televisiekanon en dus volgens u... het meest bepalende televisieprogramma uit 60 jaar televisiegeschiedenis... is geworden man bij het hond. 60 jaar het was even wachten, maar het loonde zeer de moeite. Dank u. Jullie winnen niet alleen deze uh, trofee. De beroemde Zendmast op het Mediapark de Hilversum krijgt voortaan de naam Man bij het Hond. Nou, dat is dus Hartelijk bedankt. Een CRV. Ja. Ja, het meest bepalende <laughs> televisieprogramma. Beeldbepalende ja, ja. Sinds de laatste ijstijd voeg ik er dan meestal een beetje ja. grappend aan toe. Ja, dat was een zeer grote prijs en daar zijn we ontzettend blij mee natuurlijk. Ja, waar staat hij? Uh, hij staat uh, bij ons onze eindredactrice, in, in de vitrine. Kijk, uitgereikt door uh, Monique van der Ven. Maar voel je ook niet een beetje dat je denkt... ja, meest bepalende ja. 60 jaar televisie. Uh, hoe, hoe, hoe lang is ons uh, on collectief geheugen? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou ja, wat, uh, wat er, vind ik, bijzonder aan is, is toch dat, dat het publiek het gekozen heeft. Er zijn er eerst allerlei voorcompetities voorcomp uh, geweest in allerlei genres en uh, categorieën. Dus ja, we zijn in ieder geval ontzettend uh, vereerd dat ze ons gekozen hebben. Natuurlijk scheelt het dat je nu dagelijks ook te zien bent. En uh, ja, nou, blijkbaar herkennen mensen er toch iets in van: nou, dit heeft een blijvende waarde. En we hopen dat dat ook nog even zo blijft natuurlijk. Goed. We komen er straks uitgebreid ja. uh, natuurlijk over te spreken. Toch even horen wat jouw belangrijkste, opvallendste nieuws van deze week is. Uh, ja, uh, rauw, rauw en rauwer, dat is de opvolger van een documentaire. Uh, um, en die documentaire is deze week uitgezonden over een moeder en een zoon. En die eet alleen maar raw food, ja. rauw eten. En ja, hij mag ook niet meer naar school, van die moeder. En het leuke is dat, of het bijzondere is dat die uh, documentaire gemaakt is door een verslaggever die bij ons, bij Man met Hond, uh, ooit gewerkt heeft: Anne Anne-Luc Solhard. En uh, ja, dus ik heb met extra belangstelling gekeken. Maar ook de hele ophefteren en daarna en de hele discussies, dat was toch wel uh, heel interessant hè? Interessant, ja. heel interessant. Vlees en zuivel is niet goed voor onze gezondheid, sigaretten zijn schadelijk voor onze gezondheid. Heroïne is schadelijk voor onze gezondheid. Zeg ik dan tegen mijn kind, van, wil jij dat zo graag? Doe maar. Dat u zelf uw lichaam wil verwoesten, dat, dat vind ik prima. Maar u draagt de verantwoordelijkheid voor een kind. En ik vind het hoogst onverantwoordelijk wat u met uw kind doet. Zijn groeikurve kun je vergelijken met een kind wat ernstig ondervoed in, in Afrika woont. Ja, uh, ik hoorde toevallig vanochtend dat de gezinszorg er ook aan te pas gaat komen. De jongens ondergedoken ja. inmiddels. Ja, ja het ja. is een heel gedoe. Ja, en uh, het, uiteraard draait het om de jongen. En uh, ja, de vraag is natuurlijk, kan die zelf bepalen, kan die die keuze zelf al bepalen? En, uh, maar goed, ik heb ook stemmen gehoord van mensen die dan nou roepen, ja, maar uh, kinderen die dan obesitas hebben thuis, uh, moeten we die dan eigenlijk ook niet uh, tegen, beschermen tegen die ouders? En het, natuurlijk is het doorslaggevende nu dat hij niet meer naar school gaat, maar het, is, uh, ja, het, het roept in ieder geval een goede discussie op, ook over wat we in ons mond steken überhaupt dat deze vrouw wat extreem doorschiet, ja. mag duidelijk zijn, denk ik. Maar het, het is wel een goed begin van een goede discussie ja, over. Vind je er zelf iets van, van zo'n zaak? Of in ieder geval, laten we zeggen, uh, min of meer journalistiek interessant? Hij is uh, journalistiek uh, interessant, maar ik denk... Uh, ja, ik probeer ook wel een beetje bewust met voedsel om te gaan... en uh, ja, wat we wel of niet uh, uh, tot ons nemen... En uh, ja, die vrouw is niet helemaal gek. Hè? En als je er beluistert, dan denk je... ja, daar zitten toch ook een hoop dingen in. Ik denk, ja, uh, de witte jassen we hebben, weten het ook niet allemaal zo exact. Nee. Dus ja, ik denk dan... Uh, laten we er ook niet alleen uh, negatief en oordelend over praten... maar ook uh, openstaan over wat die vrouw dat eigenlijk ook in de kern te zeggen heeft. Als u vragen hebt aan uh, Michael Abspol... De stem en de samenstelling van Man bij het Hond, dan kunt u die kwijt op deperstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. De Perstribune. Een paar zaken uit het medianieuws van deze week. Sportcommentator Hans van Zetten kreeg deze week op Radio 2... in het programma Knoop.Kranenbarg een prijs als beste live sportcommentator van het jaar. De jury onder leiding van Eva ten Apel gaf de prijs aan van Zetten... vanwege zijn uitmuntende commentaar tijdens de gouden Olympische rekstokfinale van Epke Zonderland. En dan is alles beslissend nu de afsprong. Dubbel salto, de flying En hij, hij staat, hij staat, het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven gedurpt. Hij staat. En hij heeft met iedereen. En ik sta ook. Ik ga helemaal lijpen het dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien. Ja. Was, uh, we uh, zitten nu ook uh, weer te lachen ja, en ik, te genieten. Te, te genieten. Wat ik, ik, dan, er, jij hebt ook nog met Theo Komen gewerkt. Heb ik begrepen. Ja, dat, waar, geleden, ja. dat, dat was toch wel. Uh, dit is ook passie. Het mag er ook wat meer in Nederland zijn bij de verslaggeving vind ik. Dit was ook een enorm hoogtepunt. Daar kan je het ook niet rustig verslaan. Dat nee. is duidelijk. Maar zeer verdiend. Ik, ik vind het knap als je als sportcommentator... of sowieso als verslaggever... op het juiste moment de juiste woorden vindt. En ja, ik denk dat deze niet vooraf bedacht zijn. Weet je, want dan wordt het een kunstje. Ja, precies. Maar ik vind het knap. Hij, uiteraard, het is zijn vak. Maar hij, hij, toch al die lastige oefeningen die die man daar doet... Die, die, die somt hij wel razendsnel achter elkaar op... en tegelijk voelt hij die emotie net als wij thuis. van: Gaat hij het redden? Gaat hij goed landen? Mist hij niks? Ja, dat vind ik dan wel uh, ja. klasse. Ja, het is, het is natuurlijk geweldig als je als verslaggever... op het goede moment, de goede woorden... Woord, zijn we er toch ingetuind, Herman Kuipel of 1974? Ja, het ja. is legendarisch dan legendarisch, natuurlijk. Legendarisch, ja. Knap, hè? Ja, dat ja. blijft dan. Geweldig. Sommige mensen zal het ontgaan zijn, hele Volksstammen niet... waren deze week zeer geschokt om te horen... dat het Volendamse duo Nick en Simon opstapt... als coaches in de RTL-show The Voice of Holland. De reden, geen tijd meer. We hebben drie mooie seizoenen gehad. Ehm, dat project is nu mooi om af te sluiten. Althans, de volwassen voice, want de kids blijven we met alle liefde wel doen. Ja, dat is Simon, geloof ik, hè? Simon uh, van Nick. Inmiddels wordt er volop gespeculeerd over de opvolging uh, van het tweetal. Guus Mewes doet het in ieder geval niet. Maar Jan Smit en Anouk staan niet afwijzend tegen een vaste plek... op een van de draaiende stoelen uit het uh, programma. Michael, zou zo'n showbiz nieuwtje als wat we net uh, hoorden... Hè, het uh, terugtreden van Nick en Simon uit mm. een jury... aanleiding zijn voor een item in Man bij het Hond? Uh, uh, beter nog, uh, we hebben er uh, een item over gemaakt Ach. zelfs. Maar ja, uiteraard op onze manier. Dus we zijn gewoon langs de deur gegaan van... mevrouw, heeft u iets met muziek? We zoeken nog een paar uh, juryleden... En we hebben die mensen ook in stoelen gezet en uh, muziek laten horen, bijvoorbeeld van Madonna. En, mm. en dan zag je die mensen kijken en ik van wat is dit voor een rare mevrouw. En dan draaiden ze zich gewoon en was het Madonna. En uh, ja, het is toch een beetje ook met de knipoog weer kijken naar dat nieuws. Want uh, ja, het wordt wel erg gehyped allemaal. Dat is ook. Robert de Brink, morgen weer te zien met zijn traditionele All You Need Is Love Cast special. Deze week werd hij gekozen tot de man met de mooiste stem van Nederland. Verwarm je hart op kerstavond en laat de kou maar lekker buiten. Want liefde is geen illusie in o oh, is Kerst. Robert en Brink, een onderzoek onder 500 televisiekijkers. Eerdere winnaars van dat jaarlijkse onderzoekje zijn RTL-nieuwspresentator Jan de Hoop... en, uh, en collega Rick Nieman. Michael, ben jij gevoelig voor stemmen? Let jij daar op? Want jij uh, komt uit de, de, de stemmenwereld. Stemcoach ben je ook, geloof ik zelfs. Um, ja, nou ja, als mensen een adviesje willen hebben... dan uh, kunnen ze dat bij mij verkrijgen, inderdaad. Ja, ik vind het wel belangrijk. Uh, uh, uiteraard uh, speelt dat bij radio nog een grotere rol, denk ik, dan bij televisie. Maar ik, ja, net als jij, ik hou wel van mensen die een beetje verzorgd... en goed weten te, te spreken... En uh, ja, een prettig uh, aanhorende stem is toch wel erg belangrijk. Is een ja, ja. enorme meerwaarde. Maar hoe voorkom je dat we de AVRO jaren 50 terugkrijgen ja. op de radio? Want dat is dan weer het andere uiterste. Dat moeten we dan weer niet dat hebben. we de spreektaal blijven zeggen. Ja, maar uh, gewoon bewust zijn van hoe je klinkt. Mm -hmm. en dat begint gewoon een beetje goed eerst luisteren naar... naar uh, ja, je moet jezelf eens opnemen en terugluisteren. De meeste mensen vinden dat walgelijk. Maar als het je vak is, dan moet je daar toch wat meer aandacht aan besteden. Wie is jouw voorbeeld als je zegt van, nou, daar heb ik vroeger toch wel veel naar, naar gekeken of geluisterd, uh, zoals hij het zei? Nou ja, ik heb veel met uh, Jos Brink uh, mogen werken in het verleden. En uh, ja, dat was iemand die wel heel verzorgd Nederlands ja. spreekt en goed, goede dictie heeft en goed, goed, uh, goed weet te plaatsen. En dan zie je toch ook een beetje natuurlijk zijn theatrale achtergrond. Ja, daar heb ik altijd wel veel van geleerd ook. Hij corrigeerde onszelf ook altijd. En terecht. Even, even leek het erop uh, dat een aantal uh, real-life soaps van bekende mensen zou afnemen. Maar RTL 4 gaat toch weer een BN met de camera volgen. Het gaat om volkszanger Rinus. En als u hem niet kent, dit is een bekendste hit. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter. Met op de een stukje met haar rijen. Volgens mij is er van vader Abraham lang geleden. He? Ik word er stil van. <laughs> ja. Zijn marines komt ook... Uh, hij heeft in Man bij het Hond gezeten, geloof ik zelfs. Ooit lang geleden, ja. Dat, dat, dat zou dat... best kunnen, ja. ja. Zijn jullie... Uh, uh, uh, is dat iemand die ook bij wijze van spreken vast kan volgen in Man bij het Hond? Dat je zegt van, ja, die moet niet naar RTL, die moet bij ons uh, misschien wel... Uh... Nou ja, kijk, die reality soaps, die hebben wij op een gegeven moment ook... Uh, de Veerkampjes. De Veerkampjes bijvoorbeeld. En, en dat zijn gewoon mensen die, die je gewoon tegenkomt. En dan denk je, ja, daar zit gewoon meer in. Ze zijn mooie, mooie mensen, mooie figuren. En die kan je langer volgen. En uh, ja, of dat uh, zangers volgen, uh, dat zouden wij misschien niet, niet... We hebben het wel eens gedaan. Vroeger met, met een bandje in Leeuwarden, kan ik me herinneren. Maar uh, ja, nee, ik weet het niet. Uh, ze moeten wel aan bepaalde criteria voldoen. Zal ik het allemaal zo zeggen. Ja. Straks uh, meer uh, van Michael Abspoel en over Man bij het Hond. We worden natuurlijk rustig hond vergouwen met Kassie Kijken. Nu, aanzet, onze vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende... de vliegende kiep. Onze verslaggever natuurlijk, Jules van der Wart. Ja, ik zit... Uh... In de persruimte bij Feyenoord. En dan kijk ik uh, op een wand met allemaal foto's. En dan zie ik uh, Ronald Koeman, uh, linksboven. Dat is de enige kleurenfoto. Waarom is dat? Oh, dat weet ik niet. Uh, was mij eerlijk gezegd nog niet eens uh, zo opgevallen. Misschien omdat het uh, een gekleurde periode is. En je bent de huidige trainer, misschien dat wel. Dus als je hier weggaat, dan word je in zwart-wit neergehangen misschien. Ja, misschien is dat met iedereen zo gebeurd. Hè? Op het moment dat als je er bent, dan... Uh dan is het een kleurenfoto. En uh, als je weggaat om wat voor reden dan ook... dat ze, dat ze de foto in het zwart uh, gaan ophangen, weet ik niet. Maar ja, Voorlopig hang je hier nog wel even, denk ik. Hè? Want het gaat heel erg goed, hè? Vorig jaar uh, ben je tweede geworden. En nu draai je gewoon weer mee voor de prijzen. Je, je speelt in de bekerwedstrijd uh, zo meteen weer tegen PSV. Je doet het goed. Ja, het is, uh, het is goed, ja. Het is... Uh... Sinds anderhalf jaar dat ik er ben is het beter gegaan eh, dan daarvoor. Jonge spelers hebben zich ontwikkeld. Nou ja, als het individu beter wordt dan uh, uiteindelijk uh, wordt het elftal beter. En ik moet zeggen dat we ook natuurlijk uh, gedeeltelijk geluk hebben gehad... Met, uh, met de aanvallers, met name met uh, de doelpuntenmakers. Uh, zowel Kidetti uh, in het eerste seizoen als ook dit seizoen met, uh, met Pelle ja, en, en... Met, uh, met weinig mogelijkheden, dat, uh, dat is dan een schot in de roos... waardoor je natuurlijk veel meer kans hebt om, uh, om wedstrijden te winnen. Mooi en toevallig hè, dat een van jouw kinderen in het buitenland is... gaat tappen en dan uh, Pelle tegenkomt en tegen hem zegt... van je moet naar Feyenoord kopen, want daar zoeken ze nog een spits. Ja, nou ja, het ging via via. En, uh, ik wist dat uh, ja, Krasiano dat, uh, dat in Italië... Uh, speelde of niet speelde, verhuurd was geweest aan Sampdoria. En uh, ik wist niet of dat uh, van zijn kant uit uh, er een dusdanig interesse was... dat het serieus zou kunnen worden. En vanaf het moment dat het duidelijk was... Ja, heeft de club alles gedaan om hem uh, naar Rotterdam te halen. Ja, maar als jouw kinderen hem niet getroffen hadden, had je dan aan gedacht of niet? Nee, nou, hij stond niet op de lijst. Hij was uh, niet op de lijst binnen Feyenoord... Uh... Ja, dan, dan denk ik niet dat dat uh, gebeurd was. Het, uh, het heeft duidelijk uh, op zo'n aparte wijze is het, uh, is het tot stand gekomen. Het is wel grappig dat jouw kinderen er dan zo bij betrokken zijn en dat hij nu eigenlijk ja, de pannen van het dak speelt. Hij is geweldig hier. Nou ja, dat uh, is boven de verwachtingen natuurlijk. Ik wist al vanuit mijn periode aanzet uh, dat hij goed was, dat hij een heel sterk aanspeelpunt is voor een elftal. Maar dat het rendement ook zo hoog zou zijn als, als hij bij ons brengt, dat ook ik had dat niet verwacht. Dan zeg je in het feyenoord magazine, waar je ja, met kerst uh, met een glas champagne staat en staat uh, trots naar succes. Ja. Zeg je ook, als we vergelijken met anderhalf jaar geleden het positiespel. Dat is echt een dag en nacht verschil. Dus dat geeft al aan wat je zei, er wordt ook weer steeds beter gevoetbald. Ja, dat is zeker zo, want uh, voorheen toen ik kwam, uh, werd er heel veel gelopen. Ja, en Johan Cruijff zegt uh, niet altijd uh, voor niets. Uh, hoe meer je loopt, hoe, hoe minder je ziet. Nou, daar hebben we heel veel tijd in, uh, in gestopt. En uh, nou ja, als je dat verschil ziet met toen, toen en nu, dan is dat enorm. En positiespel is wel de basis van goed voetbal. Over twee uur speel je tegen Groningen. Ja, een club waar je eigenlijk nooit trainer bent geworden. Zit dat er nog een keer in? Dat, dat weet ik niet. Dat, dat houdt mij ook niet bezig. Uh, ik heb natuurlijk ook geleerd in de afgelopen periode... Dat je, dat je niet kunt plannen. En door wat voor omstandigheden dan ook. En uh, Dat zou ik echt niet weten. Nee, maar ik kan me toch voorstellen, je komt daar vandaan, je bent opgegroeid daar, je bent daar begonnen. Heel veel spelers zie je toch eindelijk een keer terugkeren. Het is nu nog te vroeg, dat geloof ik wel. Maar sluit je het uit of zeg je van nou... Nou, ik sluit uh, niets uit. Uh, aan de andere kant uh, ben ik natuurlijk wel gewend om, uh, om toch wel wat voor het hoogste te gaan. Nou ja, en uh, zo... De ambitie is groter dan clubliefde? Nou ja, dat nu wel. Misschien over, uh, over vijf jaar niet. Je wilt nog een keer bondscoach worden? Hè? Nou ja, ik denk dat dat... Uh... Mooi past in een rijtje van clubs die ik, uh, die ik als trainer heb gehad. En uh, ik denk ook dat het een eer is om, uh, om trainer van, het land, uh, van je land te zijn. En uh, laten we afwachten of dat uh, ooit een keer gebeurt. We praten zo meteen verder in het uh, tweede uur. Dat is mooi, mooie mededeling. Jules van der Wart komen natuurlijk straks bij je terug. Het voetbal van half 1 is begonnen. Utrecht-Ajax, ja Utrecht-Ajax, jongen dat is een wedstrijd. mee, Niemeijer. Wedstrijd van het jaar in Utrecht, zeggen ze altijd. 0-0 na 5 minuten. Bal vanaf de linkerkant bij Ajax via Fischer voorgezet. Maar te hard voor Boerichter Zojuist de kans voor Siem de Jong. En dat was een grote, omdat Buitens, wat aan de linkerkant de centrumverdediger van Utrecht buitens. in de fout gaat, de bal vergeet. Siem de Jong kan af op de goal van Robin Ruiter, de doelman van Utrecht. En Siem de Jong heeft daar een grote kans, zoals ik zei. Maar schiet de bal voor langs. Dat was toch een uh, moment om voor Ajax uh, de voorsprong te pakken. Maar dat verzuimde dus Siem de Jong. Balbezit nu bij Van Rijn. Achterin bij Ajax. Utrecht eigenlijk uh, nog niet gezien. Alles uh, rustig en vredig op de tribunes. En dat is goed. En uh, Bulthuis krijgt halverwege de Utrecht-helft. Hij is de linksbekken in, uh, ingooi te nemen voor zijn eigen dugout. Trainer Jan Wouters daar op de bank. Natuurlijk een uh, lang Ajax-verleden. Hij zat nog in een filmpje voor deze wedstrijd samen met Frank de Boer... om de supporters op te roepen een geweldige wedstrijd van te maken... zonder uh, rare fratsen. Ingooi van uh, Bulthuis richting Moulenga. En die zet al de wereld opzij middels een schouderduw. Utrecht wil dan verder, maar de scheidsrechter van dienst is Danny Makkelie En die geeft toch een vrije trap aan Ajax. 0-0 in de gal gewaakt na 6,5 minuut bij FC Utrecht Ajax. En wat te denken van Waalwijk tegen Tilburg, Bas Tegeler. Ja, dat leeft nogal. Het sfeertje in Waalwijk is uh, goed. Na zes minuten is het 0-0 in een duel waarin eigenlijk nog niet zo veel gebeurd is. De Tilburgers hebben wat meer van de bal gehad, denk ik. Maar kans heeft dat nog niet opgeleverd. Er is vrij veel misgegaan. Misschien zijn dat de zenuwen die er een beetje bij horen. Want zoals gezegd, de sfeer is toch wel wat anders dan anders. Het is hier wat uh, luidruchtiger in het anders zo rustige Waalwijk. Waar de, de thuisploeg nu de bal heeft via Nadja, een van de middenvelders, die wel vooruit kijkt. Maar tot zijn schrik constateert dat er eigenlijk niemand aan speelbaar is. Nu gaat de bal via Martina met heel veel risico langs de Willem II-spit. Joachim terug in de breedte naar Van Mosselveld. Dat loopt allemaal maar net goed af. En zo houdt RKC de bal. In het begin van de wedstrijd, zevende minuut, een 0-0 stand bij Waalwijk tegen Tilburg. Michael Abspol, samensteller, stem van het NCV-televisieprogramma Man bij het hond. Ben jij een sportliefhebber? Ja, absoluut. Ja, waar, wie, wie, uh, wie is jouw uh, favoriete club in betaald voetbal? Mm, dat is toch fijn, hoor. Ja, ik ben ah. toch in Rotterdam geboren. Ik woon in Amsterdam, heb veel respect voor Ajax, Ach. maar blijf een Rotterdammer. Ja, in goede en kwade. Veel kwade tijden vooral. Maar uh, ja, nog steeds. Ja. Uh, je, je gaf al uh, eerder aan, je komt uit een toneelfamilie, hè? Ja. Dan wil ik ook namen horen. Ja. Abspoel, zeg maar wel. Ab -ab Abspoel was mijn vader en uh, mijn moeder, uh, Louise Ruis. En die oh. is weer, ja, natuurlijk de, de dochter van Cor Ja, voor de ouderen onder ons. Dat is echt een grootheid van voor de oorlog. Uh, acteur, comisch acteur, grootkomisch acteur. Cabaret, liedjes ook. Al. Ja. Ja, dus... Uh, en uh, kun je dus zeggen, jij hebt dat met de paplepel ingegoten gekregen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Wat leerden ze jou? Eh... Uh, ja, wat leerden ze mij. Ja, um, uh, toch uh, dat beetje theatrale wat me altijd wel een beetje achtervolgt. Uh, dat theater ook wel een beetje... Uh, dat je een beetje in het leven het uh, theater zoekt en andersom. Dat, uh, ja, dat, uh, dat zit er bij mij ook wel in. Ja, ja. Dat heb ik wel meegekregen. Je moet ook een beetje in het, in het gewone leven het beetje theater zien. En dat zie je dan natuurlijk ook wel weer terug in mijn werk bij Man met Hon bijvoorbeeld. Uh, ik hou wel een beetje van de theatrale trekken natuurlijk. Zeker, maar geen acteur geworden? Nee. Nee, dat klopt. Uh, wel, wel gewerkt uh, in het theater... maar meer uh, in de productie, regiehoek. Ik heb gesouffleerd zelfs. En, uh, ja, en op een gegeven moment toch de overstap naar televisie gemaakt... omdat daar toch uh, uh, simpelweg toen meer, uh, meer werk was. En uh, daar heb ik natuurlijk nooit spijt van gehad. Hoe ben jij bij de tv terechtgekomen? Ja, uh, via Sandbergen, het uh, goede oude Sandbergen Opleidingscentrum in Hilversum. Daar heb ik eigenlijk op een gegeven moment de cursus gevolgd. En ben ik echt omgeschold, letterlijk omgeschold, via het Arbeidsbureau. Heel mooi, van televisie naar. Of het, sorry, van de theater naar de televisie. Ja. En ja, zo is het gekomen. En zo ben ik eigenlijk. Ja, dag... wacht even, dat gaat wel heel snel ja, zo. Heel snel. Want, want ergens moet iemand zeggen: uh, wij willen Michael hebben. Of ja. je moet opvallen om iets. Ja, nou ja, ik, ik werkte toen al met, uh, met iemand in die opleiding samen die uh, bij de NCRV werkte. En die, uh, ja, we hebben toen heel uh, bijzondere dingen gedaan. En toen zei hij uh, op een gegeven moment, ja, je moet maar bij de NCRV komen. Ik had ervoor al wel wat teksten geschreven voor RVU en schooltelevisie. Ik kon ook nog te reclame tekst schrijven in die tijd. En uh, ja... Toen ben ik bij de NCV terechtgekomen. Zo is het gewoon gegaan. En zo gaat het. Voor je het weet blijf je er heel lang zitten. Nou ja, met plezier blijkbaar. Want je 15 jaar man bij het hond. Ja, bijna 25 jaar bij de NCV. Dus dat zegt wel iets. Ja, ja 15 jaar bijna bij man bij het hond. En dat is natuurlijk wel uh, uiteraard mm. een, een prachtig programma om bij te werken. En ook voorlopig nog even mm. bij te blijven. Ja. Hoewel je natuurlijk ook een beetje het... het, het, het, uh, ja, het uh, nou ja, de houdbaarheidsdatum van zo'n programma. Wanneer ja. uh, krijg je die in, in beeld? Uh, uh, denken jullie daarover na? Nou ja, kijk die houdbaarheidsdatum, daar denken wij zelf uh, natuurlijk ook wel eens over na. Maar we, we zien nog steeds mogelijkheden om te vernieuwen... En, en aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe thema's. En de, kijk, de, de dingen die goed lopen, die, die laat je er natuurlijk in zitten. Maar uh, ja, de houdbaarheid zit hem denk ik momenteel meer in... zal, zal het in de toekomst uh, bekostigd kunnen worden en dat soort zaken. Maar als het dan ons ligt, wij zijn nog lang niet creatief uitgespeeld. Ja. En op welk moment dacht jij... Ik... Ik ben ook de stem van dit programma. Ik kan de stem zijn van ja. dit programma. Dingen gebeuren altijd een beetje bij toeval. Ik had voor de NCRV wel wat meer dingen ingesproken. En ook een beetje, dat was toen net een beetje een periode. dat de NCRV ook uh, met reclamespotjes kwam. die ik dan insprak van. Uh, Houdt u ook zo van vrouwen met leren zweepjes en maskers op en et cetera, et cetera? Nee, word dan lid van de NCRV. Weet je wel? En uh, omdat dat ook al een beetje op die toon was. Toen, uh, toen ja, we moesten we op een gegeven moment een stem hebben voor het programma. We hadden het programma uit België gehad. En uh, ja, toen hebben we gezegd, nou ja, op een gegeven moment... Uh, waarom kan jij dat niet doen? En zo is het eigenlijk gegaan. Want die stem is de verbindende factor... Het is niet ja. een, een vrouw of een meneer die netjes door beeld uh, onderwerpen. en de onderwerpen nou ja, Je aankondigt. bent een beetje de gastheer. En natuurlijk ook een beetje. Zo wordt het ook wel gezien, natuurlijk, van het programma. Ik, je liet net uh, wat fragmentjes horen. Dat was vooral in het begin. Was het nog vrij degelijk en netjes klonk het. En uh, dat was ook een beetje gewenst in die, in die tijd. En later is dat wat meer geworden tot uh, een. een ja, een beetje meer passend bij het programma en de toon van het programma. Ja, want je zet hem aan, hè, die stem. Ik zet hem natuurlijk wel een beetje aan. Die relativering die mag er wel een beetje in zitten. En uh, ja, je moet wel goed, goed, goed de balans weten te bewaren uiteraard. Maar uh, ja, mensen vinden wel dat dat er goed bij past. Gelukkig. Ja. Zeg maar, ik, ik weet van collega's die ook stem zijn... Ja. dat ze daar ook wel eens de pest over in hebben. Hoe, hoe goed ze ook met die stem zijn, dat ze denken... ja maar ik ben meer dan een stem, en dat wil ik wel graag even ja. laten horen. Ja. Heb jij dat ook? Dat ja. je denkt van, ja, uh, jullie uh, zeggen maar ja, ik ben die stem, en ik ben een ja. hartstikke mooie ja. stem. Maar ja, ik kan meer, hè? Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat vind ik natuurlijk ook. Maar goed, in mijn vrije tijd uh, heb, heb ik toch nog steeds wel iets met, met theater en met muziek. Ik zing ook en uh, ja, uh, ga ook met uh, verschillende vrienden twee programma's maken. En een Brelprogramma. En nog een met een andere vriend, uh, met eigen teksten. Dus uh, ik, ik heb die uitlaatklep wel nodig om ja. ook, maar ook op een andere manier uh, met die stem ook te kunnen ja, uit. Een Brelprogramma. Ja, volgend jaar is die 35 jaar dood. Het is toch een beetje mijn held van mijn kinderjaren geweest. Het is nu een biografie Een Biografie, ja. ja, van uh, René Seger. Yes. En ja, uh, ja, ik weet niet, uh, Brel was in, in, in mijn uh, moeizame puberjaren toch wel een groot uh, voorbeeld en houvast. En uh, nou, ik, ik, het lijkt me mooi om een keer op, op eigen wijze een, een soort eerbetoon aan uh, Brel te kunnen ja, brengen. Maar ga je hem dan ook zingen? Dat ga ik wel proberen in ieder geval. Maar het gaat vooral om wat Brel voor ons... en die twee vrienden waar ik dat mee wil maken... persoonlijk betekend heeft. Dus het wordt ook een persoonlijk programma. En met natuurlijk ook nummers erin. Maar ook gewoon teksten. En persoonlijk. En, en wil je dan uh, met je stem en je mogelijkheden... en je talenten zo dicht mogelijk bij Brel komen? Of, of, of zing je zijn teksten maar op de abspoelmanier? Nou, ik denk dat, dat, dat, ik, dat, dat je altijd dicht bij jezelf moet blijven, uiteraard. En uh, ja, dat ga ik uh, ga proberen. Het is in ieder geval een mooie uitdaging, persoonlijke uitdaging... naast mijn gewone werk. Ja. Maar... Vind jij, uh, want wat jij bent natuurlijk gevoelig, daar hebben we al eerder even over gehad... gevoelig voor, voor stemmen, hoe ze klinken... Uh, uh, nog even los van mm -hmm. wat ze inhoudelijk uh, dan uh, uh, nog meegeven. Ja. En vind jij dat daar genoeg aandacht voor is... Nou, ik vind, uh, ik vind dat. Uh, daar wijs ik vaak. Me, de verslaggevers van ons ook heel erg op. Van ja, luister goed naar jezelf. Hoor je nu hoe je overkomt? Uh, merk je hoe die, uh, wat voor effect uh, je stem nu heeft op de persoon die je aan het interviewen bent? En ja, ik denk dat dat uh, iets is. wat... Uh, hoe meer bewust je dat bent, hoe meer je kan intunen op die andere mens. Ja. Ik denk dat collega Ron vergouwen nu een beetje nerveus op de stoel heen en weer schuift. Dit alles wetende en horende de rubriek Kassie Ron, En je hebt beloofd, je reikt een prijs uit voor de beste prijsuitreiking. Naarmate we ouder worden, neemt de behoefte om levensvragen te bespreken. Oh. Nee, dat is Michael weer. We moeten Ron even voor de goede microfoon krijgen. Ron die, uh, die uh, allerlei uh, attributen uit zijn kast heeft gehaald. Een gala kostuum vlinderstrik natuurlijk. Deftig kolbertje. Ja, jeugdige dertiger beschikt zelfs <laughs> daar ook. Was er nog wat op tv deze week? Kassiekijken met Ron vergouwen Welkom bij het Kassiekijken Gouden Gala Gala 2012. Dames en heren, van harte welkom bij dit prestigieuze Gouden Gala Gala... Ja, het is de vraag natuurlijk weer welk best uitgevoerde prijzenfestijn van deze week... gaat naar huis met die felbegeerde Gouden Gala-schaal. En terwijl u niet kan zien dat hier het showballet zich in het zweet staat te werken... laat ik u horen wie de genomineerden van deze week zijn. Het Sportgala 2012. Hier zijn Jone de Graaf en Tom van Peperstraat. De Gouden Lookie 2012. Welkom bij deze speciale uitzending van 1Vandaag. E Voor de negende keer organiseren we hier de verkiezing van de politicus van het jaar. Goedenavond, welkom bij Radar. En u ziet het, het is zover. Wie wint de Loden Leeuw 2012? Goed, wij hebben aan onze kijkers gevraagd wat zij het belangrijkste politieke moment van het jaar vinden. Ja, maar u snapt, die winnaar gaan we niet gelijk bekendmaken, want hier is hij dan weer traditioneel. Een hele slechte cabaretier om wat grappen te maken over de genomineerden. Applaus. Ja, meneer, dank u. Dank u, ja. Het was met weekje weer wel, hè. Wat een prijzenregels, hè. Nou hebt u dat gezien die komisch bedoelde filmpjes bij het sportgala? Ja, een imitatie van Beatrix en Willem Alexander. Ja, we hebben gelachen, hè? Oh, oh. En weet u wat de kloon nou was? Hou u vast. Het paleis vliegt in de brand. Oh, hilarisch toch, mensen? Ja, hier ben je hier. Luister, de ontvangst van die sportgala? Ja, kan het ook van uh, paleis op de dam worden? Rijden lekker. Ja, ja, mensen. Koefdoen kwaliteit was het niet, hè. Ja, en die sporters en het N.O.C. en de zeven, waren ook niet blij met dit tenenkrommende in het mes zo. Ja, zo is het toch, mevrouw? Ja, toch? Ja, die zien nu hun jaarlijkse uitje bij onze voorstin natuurlijk ook uh, in rook opgaan. Snapt u hem? Rook, brand, ja. Ja, en weet u wat ook een griller was? Die gouden Lucky-verkiezing. Meneer hebt u het gezien? Ja, dat spotje van die failliete miljonair heeft dit jaar gewonnen. Even een fragmentje, zo klonk-ie. Wie had dat gedacht? Van genoeg piek op de bank, naar nog maar één piek in de boom. Ja, nou, daar heb ik eigenlijk maar één ding op te zeggen. En Loekie ook, toch Loekie? Ja, nee, persoonlijk vind ik dat John de Wolf had moeten winnen. U weet wel dat hij in het ziekenhuis ligt, met uh, uitzicht op de arena. U weet wel, dit spotje... Sister! Sister, hij doet het drinken. Ja, meneer, ik zie u nou wel lachen, maar u weet toch ook wel... John de Wolf heeft dit niet voor niets gedaan, hè? Blijft een geldwolf. Wolf. <lacht> u hem? Wolf? Goed, dames en heren. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. Ja, geef me een hartelijk applaus. Onze traditionele slechte cabaretier was dat. Ja, en u verwachtte het ook al waarschijnlijk in ons gala... zoals bij elk Nederlands gala, een zo mogelijk nog slechter gezongen lied. U hoorde haar al bij de Gouden Loekie. Hier is ze dan geen idee wie het is, maar ze zingt over kapotte autoruiten. Heeft u erge diarree? Loopt u al dagen naar de play? Dan vullen wij gewoon uw sterretje met onze HD. Want mm -hmm, repareert, mm -hmm, vervang. Dank u wel. Ja, fantastisch. Ja, tijd nu voor de uitreiking van de Gouden Gala-schaal. Ja, hier staat hij dan. Die is niet oer lelijk. Ik dacht nog, het moet echt lelijker kunnen dan de prijs van één vandaag afgelopen maandag. Diederik Samson was er ook niet echt blij mee, vertelde die in Pauw en Witteman. U heeft op ons verzoek nog even wat meegenomen. Helemaal bond maakt één vandaag het. Met deze... Wat is het eigenlijk? LSD-trip. Voor kunstenaars. Uh, dit is de prijs. Deskundigen zeggen dat, dat je er smoothies mee kan maken. Ja. Goed, tijd voor de uitreiking. Mag ik een pauk? De genomineerden zijn dus het Sportgala, de Gouden Lucky, Politicus van het Jaar in één vandaag, de Lodeleeuw in Radar en het Politieke Moment in Pau en Witteman. Goed, ik scheur de envelop open. En de winnaar is met 56% van de stemmen. Geen enkele prijsuitreiking. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. En het scheelt natuurlijk toch weer een ongemakkelijk moment... in de geschiedenis van de Nederlandse gala-traditie. Ik bedank toch de genomineerden voor hun komst hier naar de studio... in hun goede goed. Dione, je ziet er weer oorverblindend uit in de jurk. Complimenten. Tot zover dit Gouden Gala Gala. Wij gaan over tot de kersthapjes. Tot een volgende keer. Oké, okay, jongens, goed gedaan. Ik was er blij mee. Heel goed, hoor. Volgende week weer. Kassie kijken met Ron Vergouwen. En als u denkt, die fragmenten zijn erg kort, En daar wil ik meer van horen... en of zien wat ik uh, heb gemist, dan kunt u terecht op deperstribune.nl... even op kassiekijken uh, uh, klikken. Marco Abspol, uh, Ron, Ron zet het ook een beetje aan, hè, nu. Dat hoor je, dat ja. item. Hoe doet hij het? Want we ik moeten vind, hem ook even beoordelen. Ik vind, ik vind, ik vind dat hij het gewoon goed, goed doet. Kan maar, uh, Ja, dat ja, vind ik wel. Maar je moet altijd uitkijken voor je eigen valkuil natuurlijk. Hè. En dat, dat is... Nou ja, dat, dat het te gemakkelijk wordt. En dat je mensen gaat kopiëren een beetje. En je wil op iemand lijken. Dus uh, ja, het moet wel eigen blijven. Goed. Ja, dus, nou. Dat is mooi. Dat is, goed. Uh, goed. Nou, dat is mooi uh, om te horen. Ik, Ron heeft het uh, opgeschreven en meegenomen voor uh, <lacht> de studie thuis. Pas <lacht> Tegelij, RKC, Willem 2, 00. Zo is het, na 20 minuten, kansje links, kansje rechts. Eerst uh, Willem II via Snijders, die eigenlijk net niet goed bij de bal kwam na voorzet van Misijan vanaf de rechterkant. Dat was na 12 minuten het eerste gevaarlijke moment in deze wedstrijd. En even later Vossenbelt, die de bal zomaar bij Chevalier inleverde. Dat is nou de laatste bij wie je dat moet doen, de topscore van RKC. Maar die schrok daar zelf zo van dat hij eigenlijk een beweging te veel nodig had. En vervolgens een heel slap rolletje naast het doel van Willem II produceerde. Nu is Willem II weer weg via de rechterkant van het veld. Weer Misijan, dit keer de voet dwars gezet door de verdediging. Van eh, RKC. Dat het vind ik moeilijk heeft. Wat slordig oogt. In het eerste kwart van deze wedstrijd. Willem II heeft wat meer balbezit. Maar behalve dus dat kansje van Snijders heeft dat eigenlijk weinig opgeleverd. Het is in evenwicht in Waalwijk 0-0. En als ik me niet vergis is het ook in evenwicht in de Galgenwaard. Bij Utrecht Ajax. Ragnar. In ieder geval in de stand Bas. Het is 0-0 na 22 minuten. Maar Ajax heeft al 3-4 grote mogelijkheden gekregen om de score te openen. Ik zei al eerder die kans van Siem de Jong. Na vijf minuten spelen, later kwam daar Boerichter bij. Treuzelde toen hij afging op de goal van Utrecht. Een ander moment nog gezien met een kopbal van Siem de Jong. En daarna een uitbraak met Schöne op de rand van buitenspel. Maar het was het niet. Paasbreed op Boerichter. Slecht Ajax had moeten scoren in de gewaard, Maar heeft dat nagelaten. Paulsen mag nu. Tot boosheid van het Utrecht publiek een vrije trap nemen. Daarom het gefluit zojuist. En uh, Moisander heeft de bal opgepakt. Al de wereld. De lampen zijn aangegaan hier in, uh, in Utrecht. Uh, heeft die ploeg nog wat laten zien de afgelopen minuten? Nou één keer. Utrecht komt maar matig in het uh, duel. En een vrije trap van Sarota was dreigend. In de korte hoek, maar daar zat Vermeerder bij. Aan de andere kant van het veld. Fischer inspelpaas Daar is Van der Horen Dan kan Utrecht misschien uitbreken met Oren nee. Want Ajax zit er bovenop. Ajax is de bovenliggende partij, speelt geconcentreerd. En nu is het buitenspel voor Sien de Jong. Hij had onder meer moeten scoren bij de Amsterdammers. Het had zeker gekund, maar het gebeurde niet. Het is 0-0 na 23 minuten. Het ging dit uur heel erg over man bij het hond. Naarmate we ouder worden, neemt de behoefte om levensvragen te bespreken toe. Terwijl in verzorgingshuizen de tijd hiervoor juist ontbreekt... Man bij het hond neemt vandaag wel alle tijd voor een goed gesprek. Ik ben Charlie. Ik doe al een jaar of twintig kerstman. Ik ben uh, Albert van de Wiesen. Ik ben vijftig uh, jaar. En ik uh, doe al uh, kerstman. Ruim achttien jaar. De 41-jarige grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die zondag werd mishandeld door drie jongens van 15 en 16 jaar... is aan zijn verwonding overleden. Man bij het hond staat er vandaag bij stil. Levensvragen dus, ja, uh, levensvragen, Oeh, Een paar dingen achter elkaar. Dit. Zware kost. Levensvragen, ja. Nou, uh, wat bleek, er stond gewoon een artikeltje in de krant... dat in uh, verzorgingshuizen, verpleeghuizen heel weinig tijd is... om over uh, dit soort dingen... ja, gewoon over uh, een beetje filosofische, diepgravende ja. vragen... die komen niet aan bod, is er is geen tijd voor. Toen hebben wij er een rubriek van gemaakt. Toen hebben we een soort spelletje gemaakt met vragen erin van... Uh, wat is de zin van uw leven? Waar bent u bang voor? Wat was de mooiste dag van uw leven? Etcetera. Nou, en dit jaar uh, de Nationale Ouderenbond... die organiseert uh, diners voor eenzame ouderen. En ja, uh, die waren, hebben dat gezien uh, bij Man met en waren geïnteresseerd. En uh, nu is er een soort project uh, ontstaan dat deze kerst... Uh, die ja. spelletjes zijn uitge, ja, uh, uitgedeeld bij de ouderen... En, ja, die hadden ineens... Een, uh, ja, want we oh. kennen elkaar helemaal niet. En die zijn toen uh, met elkaar in gesprek gekomen. Dus dat is een voorbeeld uh, dat we op die manier mensen uh, ja, met elkaar in gesprek brengen. En een soort spin-off van het programma. En uh, nou, dat doet ons uh, veel uh, deugd. Want uh, ja, het betekent gewoon dat dat leeft. En dan kan je ook, ook nog eens iets betekenen voor de andere. Zeker. Ja, het is ook de C een beetje natuurlijk. Van de absoluut. Zeg, uh, mevrouw of meneer ik wil weten waar de titel vandaan komt. Man bij ja. hond. Ja, ja, dat vraag word je altijd gevraagd ja. natuurlijk. Ja, jij weet dat natuurlijk wel. Ja, dat, nou, dat uit komt België, uit de journal. Ja, het, komt, en, uh, ja, maar, ja. het is natuurlijk uit België, maar het is eigenlijk een journalistieke ja. term. Een hond die een man bijt ja. is geen nieuws. Een, juist, een man die een hond bijt wel. Daar komt het van. Michael, ik wens je mooie kerstdagen. Dank dat je hier wil zijn. Dank je wel. Bedankt voor de uitnodiging. Met Ariane heb je vast ook wat. Absoluut. Topsport hebben bij Ajax. Volgend uur te gast. Heeft af. u een klacht over de radio? Mijn vrouw zegt wel, zet dat ding af, want het is nauwelijks te verstaan. Of een tv-programma? Ik heb me zo ontzettend zitten ergeren. Ik hou van Holland. Spreek dan nu in op Govert's antwoordapparaat via 035-677-6001. Ik heb een klacht. En misschien hoort u het commentaar op uw vraag zometeen in het tweede deel